Veiligheid boven Zandvoort. Er komen vliegtuigen van alle kanten over Zandvoort heen. En daar willen we eens over praten met Michel Demmers. Want die heeft gekeken bij het Cross. En dat is een, een, een soort vereniging, een controlerend orgaan. Dus de commissie regionaal overleg luchthaven Schiphol. Die dat allemaal een beetje moet controleren. Eens kijken wat hij ervan weet.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 Neil, does anybody know where the toilets are? Mike, does all this money really have to go to charity? Yes, that's Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, Great take Your Majesty. Got myself a-crying, talking, sleeping, walking, living, dog. Go. Living, Got to do my best to please. Okay. Crying, talking, sleeping, Hey Cliff, I've just invented a Cry new sound Got to do my best to please her Just cause she's Untied your leg with me Settle down chaps <clears throat> Got her over an eye and that is why She satisfies my soul On me. He means what happens now, Cliff? The instrumental break. Great, Cliff, which instruments do you want? Honk and steal away from me. I still feel the locking girls in touch politics politically It's only a song, ring. Well, yeah. I feel sorry for the elephant. Yeah. Come on, guys. I've got myself a crying Dole. Living Dole, Living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 vliegtuigen over Zandvoort, uh, ja. van links naar rechts. Ja. Um, een aantal mensen vraagt zich wel eens over is dat veilig? Moeten we daar wat aan doen? Nou is er een, uh, een commissie, regionaal overleg uh, Schiphol. Cross. Cross, om het uh, kort te houden. Die doet dat. Klopt. En heeft Zandvoort daar zitting in? Nee. Uh, wij hadden vroeger wel een vertegenwoordiger. Ja? Uh, die zat daarin als secretaris. Maar uh,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 ...dat ze dus wat verder doorschieten als het Noordzeekanaal. En je hebt ook een aantal gevallen dat ze een stukje afsnijden... ...dat ze eerder vanuit het westen gezien rechtsaf gaan, dus onder het Noordzeekanaal. Daar zijn dus in die tijd dat ik nog meepraat in het verhaal... ...zijn er diverse brieven geschreven naar de luchtverkeersleiding in Schiphol...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 dat kan niet anders. Ja, dat klopt. En, uh, dat betekent dat, dat, uh, dat als je die uh, bochtstraalautomaat aanzet, dat je verder van de kust moet zijn. So, uh, nu vliegen ze redelijk vlak langs de kust. Twee, vier kilometer of zo. En dan kan dat tot langer. maar ja Wat ik nog eigenlijk bij wil vermelden, ja. voor Zandvoort eigenlijk, dat... Um,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 Vlieg met mij mee naar de regenboog. Vlieg met mij naar de rainbow. Prongen op de la fac de vakken en de petit regenboog. De singer, de zanger, de chanteur, Paul de Lul. Paul de Lul, Paul de Lul. Deze gentleman, de Nederlands. Chalou, soms zijn er momenten dat ik aan je denk. Al komen die maar weinig voor. Zodra je lama hulp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 Alevaria, Alevaria. Woo! Go shoot at the wall. be sexy. It's too de la je be in the middle be turning around, and my life is over. You the water, you the water, you can't get out the water. And my ticket, the rest in the land, there was a...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 Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow. Ik hou alleen van jou. Allemaal. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow. Ik denk alleen aan de regenboog, rainbow. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow. Ik hou alleen van jou. De beste zes mag mee. Kom op. Nou, dan beginnen we opnieuw. Ja. We hadden het over vliegen, vliegen met me mee naar de regenbogen. Uh, maar we gaan het nu over autorijden hebben. Aangeschoven het racewezen. Nou ja, Erik wijzen is aangeschoven. Ja, oh oké. Okay. Jij <laughs> weet heel veel van, uh, van, uh, van race af. Um, Erik, paasen moeten gereisd worden. Er is geen, geen Pasen zonder race, toch? Nee, ik denk dat de paasraces op, uh, op het Park Zandvoort... dat uh, in heel Nederland wijd en breed uh, be bekend is. ja. Um,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 En dat uh, die raceklassen die uh, daarvoor meetellen dit jaar... dat zijn het uh, HTC Dutch GT4. Echt uh, de hoogste klasse ja. voor de bekendste coureurs van Nederland. Ook met verschillende ja, GT's. Voor, auto's. voor de luisteraars ook vertel eens wat voor soort auto's rijden dan in die klasse. Nou, in die, die, die dat, ideeën Ja, nou, dat zijn GT-auto's. Uh, dus een GT-auto, Grand Gran Turismo, dat zijn twee dus auto's, coupés. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een Chevrolet Corvette... of een Camaro of een BMW M3 coupé... Ja. Uh, Ginetta, Aston Martin, Porsche, dat soort, dat soort echt, auto's. Echte kanonnen. Ja, echte kanonnen. Ja. En ook kanonnen van rijders erop. Ja, oh ja. Ja, echt ja. de beste rijders van Nederland Jeroen Die we zitten erop. Jeroen Blekemolden en Blekemolden kennen hem eh, al. Nou, Jeroen <laughs> rijdt rijd, rijd bijvoorbeeld ook mee. Nou, dat geeft ja, wel aan dat het ja, niveau van de klasse. Ja, ja. Eh, maar ook uh, Phil Bastiaans, een Duncan Huisman, Ricardo van de Ende. allemaal Donald Molenaar. Echt de, de bekende Nederlandse coureurs uh, doen allemaal mee. Ja, okay. Kortom, het is een uh, groot programma. Om 1 uur beginnen vanmiddag uh, de kwalificaties, heb ik gelezen.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 20.000, 25 25.000 mensen op de been te brengen maandag. Nou dat wordt dus inderdaad toch een volle tribune ja. en, en ook in, in het duin. Vanaf, vandaag zijn de races heb je al gezegd. Ja, we en, hebben drie races vanmiddag. En welke? Uh, de eerste race van de Formule Ford uh, het uh, Dutch GT4 rijdt uh, zijn eerste race van de drie en we hebben de Tourwagen Diesel Cup dat is een lange afstandsrace over 100 minuten.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 de Bull Cup. Uh, het is een Engelse auto. Uh, wordt al heel veel mee gereden in Europa. Nou, het oh, is een merk? Ja, ja, ja, ja. ja. Okay. En wij dachten, nou, Nederland is er ook klaar voor. En er was in eerste instantie ook best wel heel veel belangstelling voor. Alleen, het bleek toch moeilijk om voldoende auto's op de baan te krijgen. Ja, en je kan wel met, met vier, vijf auto's gaan racen. Maar dat vindt het publiek ook niet leuk. Ja, is... Dus in overleg met, met, met degene die zo'n auto hadden gekocht en, en, de, en, en de importeur van de auto hebben we besloten om het voorlopig even uit te stellen.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 Editie weer ouderwetse massa hebben met volgepakte duinen dat en doen uh, de volgepakte tribunes. Formule 1, uh, Red Bull. Ja, dus, ja. ja. Nou, dat klopt. En ook uh, Sebastian Vettel, die uh, in, Formule 1 rijdt voor Red Bull, zal aanwezig zijn hier op mm -hmm. 6 juni en gaat een uh, hele Zat mooie, knallende we demonstratie ja, geven. Gaat hij dan uitrijden? Ja, Nou ja, hij hoeft ah, geen uh, volledige raceafstand oh. te rijden. En <laughs> omdat hij al tot nu toe twee keer pole position gescoord heeft in, uh, in, uh, in, uh, in de Formule 1, uh, moet hij misschien het uh, rond de kooi in wel scherper kunnen gaan stellen. Nou, we zijn zeer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 En ik praat over geluidsdaging te vervolgen. Okay. <laughs> dankjewel. Ik wens je een hele prettig weekend en natuurlijk een heel prettig seizoen. En misschien zien we elkaar nog op het circuit nu of een andere keer. Oké, okay, dankjewel. Dag. Tot ziens. Blonde haren, blauwe ogen. Uit een sprookjesboek geslopen. Kwam ze voor mijn ruitje staan en zei. Graag een kaartje van vijf voor de film van vanavond, ik vroeg waarom ga je niet met mij? Ze lachten eens bij. Even aan mijn moeder vragen. Dat is uit de tijd meid. Je kunt het ook aan mij kwijt en ze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 Ja, even aan mijn moeder vragen, maar wij gaan het uh, ja, moet, aan Willem Appelman moet, vragen. Maar jij moet nog een veel aan je moeder vragen, of je mag dansen van de? Ja, ja, oh, ja ik moet, of naar een -mag. mag. Ja, ja, ja, we gaan het vragen. Maar we gaan het nu aan Willem Appelman, vragen. Aan Willem -Appelman vragen. Welkom. En welkom. Hello. En Jano is er ook bij. Jano Koster. Al twintig jaar we in Zandvoort. Um, er zijn problemen in het flatgebouw. Alvorens wij naar de oplossing gaan, wil ik graag van Willem horen, wat is nou het probleem? Het probleem is dat de liften slecht functioneren en vaak uh, stilstaan, waardoor uh, wij in onze flat van 5 en 6 hoog uh, gewoon al de trappen moeten nemen. En dat is soms uh, meer Voor de dadelijkheid, dat zijn de flatten bij de Keizersstraat. Ja, is... ja, Keesomstraat uh, met name, maar uh, ook andere flats van de woningbouwvereniging De, flat, uh, de Kei. Zoals? Uh, ik begrijp ook de Lorentstraat. Ja, daar ben ik niet van op de hoogte. Dat is meer de vereniging die daar mm -hmm. ook uh, mee bezig is. Maar die zijn op dit moment niet aanwezig. Hier. Zijn jullie niet aangesloten bij de Zandvoorsurenvereniging? Nou, het is zo. Uh, de bewonerscommissie van de Keizersstraat is ook opgeheven. En, uh, die ja. bewonerscommissie die behelst die drie grote flats? Vier. Vier, Vier grote Vier. flats, ja. oké. Okay. En uh, nou ja, dus die werden uh, aardig terzielen. en ondertussen waren er allemaal problemen met de flats. Mm -hmm. En dat duurde maar, dat duurde maar tot wel echt wel twintig keer dit jaar stuk. We hebben het we schrijven nu net 3 april, dat is geen gaat, grap. Hoe gaat dat stuk? Ja, oude oude onderdelen erin, slechte onderdelen uh, erin en ja, yeah, daar moet een list... Uh,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 En uh, dezelfde... Nou, eigenlijk een dag later zijn er dus heel veel mensen opkomen daar. Waaronder ook uit, uh, mijn bewoners uit de andere flats. En toen zijn wij dus te horen gekomen dat er ook dus problemen waren dus in de andere flats. Ja. En zodoende weten uh, ja, we okay, dat nu. We weten komt... hoe groot het probleem is? Ja, grote. partij zit het probleem. Ja. En ik heb die foto in de krant gezien. Het was redelijk druk in, uh, ja. in, in die galerij. Ja. Waren er ook mensen van de KUI bij? Nee, die waren... Uh, uh, expliciet uitgenodigd, maar ja? ze wilde uh, expliciet niet komen. <laughs> en waarom niet? Nou, dus, ze wilde niet ad hoc zo maar eventjes uh, dingen zeggen en zich uh, zeg, uh, laten zien. Dus, uh, maar dus als je uitgenodigd wordt voor een probleem, hoef je toch niks te zeggen. Kan je toch ook luisteren.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 De kei. Ja, vestigingsmanager. Ja, vestigingsmanager, dus die zou je ook aan kunnen zeggen. Ja, heb ik uh, gesproken en uh, vanmorgen gesproken en tot een paar keer toen mevrouw. Het lijkt me gewoon heel goed dat u, dat u daar bent. Mm -hmm. en, want ze hadden ook nooit brieven gestuurd. Juist ja, een keer een berichtje, één keer van al die twintig keer. En dat is geen grapje hoor, twintig hè. Nee, Maar al die keren. Eén keer een briefje opgehangen op, toen, toen het eigenlijk, uh, dat was uh, de weken voor. En voor de rest, uh, hoorde je niks? Zag je niks?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 Uh, en ja, ze hebben steken steek laten vallen, dat zeggen ze ook Maar dat uh, geven ze gewoon toe? Dat geven ze toe Oké, okay, dus, dus dan gaan ze het ook veranderen? Uh, nu, uh, ze, ja, ze, ze gaan het veranderen En het is ook zo, sinds uh, vorige week, ze hebben wat, uh, nou ja, ze hebben wel honderd keer uh, met, met mm -hmm. de lift uh, onderhoud gedaan Maar nu hebben ze bepaalde maatregelen genomen en nu, nu hebben we al een week geen liftproblemen Dus het is nou, eigenlijk uh, hartstikke lekker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 Dus dat, dat geeft een hoop uh, onvrede en wrijving uh, tussen elkaar. En mensen durven ook daardoor niet op te staan. Want als, als uh, Pieter Nel uh, wat zegt, dan gaat uh, Klaasje erop slaan, zal ja, zeggen. Dus eigenlijk uh, zouden wat meer uh, sociale controle en wat betere uh, bewoners... Vredelieventij, ja. ja. ja. Oké, okay, we gaan, gaan afsluiten. Op. Bedankt voor jullie komst. We, uh, we worden graag op de hoogte gehouden van dat. beide zijden. Ja. En dit was uh, Goedemorgen Zandwoord. Goedemorgen Zandwoord. En uh, medewerkte Nel Kerkman, die de redactie deed. En de gastvrouw was. En gastvrouw van. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dick de Hark met het NOS Journaal. De woningmarkt is in het eerste kwartaal verder aangetrokken. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars... werden ruim 30.000 woningen verkocht. Bijna 15% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde prijs steeg met 0,4% naar 232.000 euro... De NVN noemt de cijfers bemoedigend, maar waarschuwt dat kopers en verkopers nog altijd uiterst staan te werk gaan. Zo is de tijd dat een woning te koop staat juist verder toegenomen. Ruim 30% van de huizen staat langer dan een jaar te koop. Een jaar geleden was dat nog 17%. De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways en de Spaanse maatschappij Iberia hebben een definitief akkoord bereikt over een fusie. In november vorig jaar werd al duidelijk dat de kans op een fusie groot was. Vandaag worden de laatste documenten getekend. Door het samengaan van British Airways en Iberia ontstaat het op twee na grootste luchtvaartmaatschappijen in Europa. Alleen Air France KLM en Lufthansa zijn groter. De nieuwe combinatie vliegt op 200 bestemmingen en wil 58 miljoen passagiers per jaar vervoeren. De politie in Den Haag heeft twee jonge mannen aangehouden omdat ze een straatroof in scène hadden gezet. De jongste wilde de heldheid hangen voor zijn ex-vriendin in de hoop dat ze weer op hem zou vallen. Zijn vriend bedreigde het meisje op straat met een mes en eiste haar tas en geld. De afgewezen minnaar kwam haar te hulp en achtervolgde de zogenaamde straatrover. De vrienden deden net alsof ze met elkaar in gevecht raakten en uiteindelijk vluchtte de neprover. De verliefde jongen deed samen met zijn ex-vriendin aangifte van de beroving. Agenten bekeken beelden van een beveiligingscamera en zagen dat de twee mannen de hele overval van tevoren met elkaar hadden besproken. Het weer bewolkt en in het oosten valt nog wat regen. Geleidelijk wordt het droog en klaart het vanuit het westen op. Vanmiddag is het zonnig in het westen en is er in het oosten nog wat bewolking. Het wordt 10 graden langs de kust en een graad of 14 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.